Zeg, waar rijden we naartoe? Ik wil het wel laten zien. Oh? Ja. We zijn wel twee halfbroers, maar wat weten wij we over elkaar? Vrij veel, dacht ik. Ja, maar ook vrij veel niet. Heb bijvoorbeeld enig idee hoe ik mijn dagen doorbreng? Met experimenteren is, is niet. En, uh, af en toe een uitvinding. Inderdaad. En waar doe ik dat? Nu genoeg. <laughs> ah, zie je dat? Dat bedoel ik. Dus daar gaan we nu naartoe.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 ...in dat schuimbrubberhoek daar in de hoek. Er zouden zeker groeien de ogen bij opzetten. Ik wacht erop. Laat zien. Nee. Hij? Voorlopig nog wel, ja. En dus uh, geen pottenkijkers toegestaan. Uw woordkeuze komt deze keer niet beter. God, zeg. Wat? Moet dat lezen? Hm? Hier.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 Vraag vrouw af waarom, als je al die onzin leest. Oh, oh, oh. Maar langs de andere kant, ik heb zo het gevoel dat die brieven ons meer kunnen helpen dan ze tot nu toe gedaan hebben. Wat uh, jij onzin noemt, ja. dat, is, dat is allemaal typisch vrijmetselaarstaal. Vrijmetselaarstaal? Ja, vooral dat van uh, die tempel daar. Kijk, dat is uit, Guido? Uh, de oorsprong van de Vrijmetselarij gaat terug op de paal van de tempel van Salomon. Ja? ja volgens de legende werd hier aan.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 ...via uh, een spirituele weg... ...naar een hoger niveau kan gebracht worden. Ja, zoals stenen tempels worden... zou kunnen een boel andere dingen... ...geestelijke vormen aannemen. Ja, zo, zo ongeveer, ja, ja. Wat een flauwe kul. En hoe kan dat dan gebeuren? Ja, Pieter, dat is het geheim... ...dat vrijmetselaars alleen delen... ...met wie daarvoor openstaat. Andere vrijmetselaars? Natuurlijk, precies. En dus blijven wij er het raden naar hebben? Het gaat zelfs verder dan dat, hè. Ook andere geheimen worden voor de buitenwereld verborgen gehouden. Ah, misdaden bijvoorbeeld? Wel, als er een medebroeder bij betrokken is, ja. Dat is tegen de wet. Oh, oh, oh. Welke wet kan iemand beletten te zwijgen, Pieter? Ah, maar wie kan de wet beletten alles in het werk te stellen om dat zwijgen te doorbreken? Ook niemand. Ah, voilà. voilà. Het is dus duidelijk wat er ons te doen staat. Middelen zoeken om te ontdekken wat de heer Leroy... Krijten zijn buis te verbergen hadden. Of nog hebben. Een paar maanden, maar zegt je? Een half jaar misschien. Un peu moins, un peu plus, qu'il Maar het is een feit. dat ik niet lang meer te leven heb, Augusta. Maar dat is. dat is. Ik weet niet wat ik moet zeggen, Albert. Rien, ma chérie, rien.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 We hebben allebei fouten gemaakt. Je dee mee. Toet, mafie, Augusta. Toet, de mafie. Weet ik, weet ik, en achteraf beschouwd, van de drie mannen die ik gekend heb, zijt gij zeker de liefste geweest. De zachtste. Ja, te zacht. Zeg dat niet. En denk vooral niet dat het daarom is dat ik niet bij u ben gebleven. Maar. Gewoon iets vragen. Ja, ik.